8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Vluchttijd bij brand fors afgenomen. Amerikaan opgepakt die aanslagen wilde plegen in Washington. En vliegmaatschappij Solidair mag voorlopig niet vliegen. De tijd die mensen hebben om een brandend huis te ontvluchten is in moderne huizen nog maar 3 minuten. Een brand is daarmee sneller dan de brandweer, met een gemiddelde aanrijdtijd van 8 minuten. Dat blijkt uit informatie van de Brandwondenstichting... in het kader van de Nationale Brandpreventieweken komende maand. Dertig jaar geleden was de vluchttijd nog 17 minuten. Die tijd is flink korter geworden door de betere isolatie van woningen. Rook en giftige gassen verspreiden zich snel en blijven langer binnen huis. En ook bevatten moderne meubels vaker brandbare stoffen. In de Verenigde Staten is een man van 26 opgepakt... omdat hij plannen zou hebben voor aanslagen op het Pentagon en het Capitool. Hij wilde dat doen met op afstand bestuurbare vliegtuigjes... die waren volgehangen met bommen. Hij bestelde explosieven bij mensen van wie hij dacht dat ze bij Al-Qaeda hoorden. In werkelijkheid deed hij zaken met FBI-agenten. De man is afgestudeerd in natuurkunde. Hij maakte ook mobiele telefoons... waarmee explosieven op afstand tot ontploffing gebracht kunnen worden. Toen undercover-agenten hem vertelden dat een van zijn telefoons was gebruikt... om drie Amerikaanse militairen in Irak te doden... antwoordde hij dat is precies wat ik wilde. Ook vertelde hij dat die Amerikanen wilden doden omdat ze vijanden van Allah zijn. Voor het ondersteunen van Al-Qaeda kan de man 15 jaar cel krijgen... en voor het beramen van aanslagen op het Pentagon en het Capitool nog eens 20 jaar. Burgemeester Wim Cornelis van Gouda mag aanblijven. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad neemt genoegen met zijn excuses. Cornelis kwam in de problemen door een vakantiehuis... dat hij had laten bouwen in de Ghanese stad Elmina. Elmina en Gouda hebben een vriendschapsband...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 Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. De onderzoekers concluderen dat de intensiteit van de oorlog in Afghanistan toeneemt en dat het einde niet in zicht is. De Verenigde Staten en andere westerse landen willen de komende jaren hun troepen geleidelijk uit Afghanistan terugtrekken en in 2014 helemaal weg zijn. Het is de bedoeling dat de Afghaanse strijdkrachten tegen die tijd in staat zijn op eigen kracht de Taliban en andere opstandelingen te bestrijden.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 Was voor het eerst dat buitenlanders mee konden dingen naar de prijs. De zilveren penselen gingen naar Vanessa Verstappen voor Armandus de zoveelste. En naar Joëlle Jolivet voor kleur alles. De Nederlandse volleybalsters hebben de kwartfinale van het Europees kampioenschap niet overleefd. Italië schakelde Nederland uit met 3-1. En ook wereldkampioen Rusland is uitgeschakeld. Turkije won verrassend met 3-0. Het weer vanochtend verdwijnt de mist, dan is er volop zon. Temperatuur loopt op tot 22 graden langs de westkust en 26 graden in Limburg. De wind is zwak, komt uit het zuiden tot het zuidoosten. Ook morgen en in het weekend veel zon en relatief hoge temperaturen. Aan ah, de BVK's informatie. De nasleep van problemen met de spitsstroken vanochtend in Gelderland en Overijssel zijn nog vooral terug te vinden op de A1. Engelo richting Apeldoorn. Tussen Rijssen en Badmen staat 11 kilometer. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht... langzaam rijden en stilstaan tussen de Afritbeek Beek en Arnhem-Noord... over ruim 16 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... 15 kilometer via tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Er is een ongeluk gebeurd bij Nieuwebrug. De linker reisdorp is dicht. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven... zorgt een geschaarde vrachtauto voor problemen. Er staat 5 kilometer tussen Helden en Asten...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 S-Radio-in-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, de hele financiële wereld kijkt vandaag naar Berlijn. De Bondsdag beslist straks over Duitse steun aan het Euro Noodfonds En er is veel kritiek, toch is bondskanselier Merkel zeker van haar zaak. Ik ben zeer toezichtelijk dat ons dat ook gelingt. Het komt wel goed, zegt ze. We praten er ook over met PvdA-VDK-kamerlid Ronald Plasterk... die speelt voor het kabinet Rutte een belangrijke rol. Maar we gaan eerst naar Berlijn. Het is een spannende dag voor Europa en voor Angela Merkel. Maar zo zei het al, de Duitse bondskanselier hoopt vurig... dat het overgrote deel van het Duitse parlement instemt... met de uitbreiding van het Europese noodfonds. Merkel zegt ervan uit te gaan dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt... en dus voor Europa kiest. We zijn partijen die deze coalitie dragen... Die sich immer für Europa stark gemacht haben, die jetzt in einer entscheidenden Situation für Europa wieder zeigen, dass wir das Richtige tun wollen. Und ich glaube, da muss jeder Abgeordnete auch in der Sache für Europa, für den Euro, seine Entscheidung vertreten können. Und ich sage nochmal, ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das auch gelingt. Toch zijn er nogal wat partijgenoten van haar eigen CDU-CSU en coalitiegenoten van de FDP die niet zien in een groter Europees steunfonds. We gaan zoals gezegd naar Berlijn naar onze correspondent Wouter Meijer. Uh, Wouter, ja, een meerderheid in de Bondsdag komt er misschien wel. Waar zit de grootste spanning? Ja, en die meerderheid zit de spanning niet, want de Sociaal Democraten en de Groenen die zullen het voorstel steunen. Dus wat ironisch gezien uh, vooral nog spannend wordt, is of ze wel genoeg steun krijgt van haar eigen partijen. Haar partij, de CDU, het CSU, en van de coalitiepartij, de Liberalen. Um, ze wil graag een eigen meerderheid hebben, de zogenaamde kanslermeerderheid. En als dat niet lukt, zoals dus ze echt de steun nodig heeft eigenlijk van de oppositie... om het voorstel erdoor te krijgen, dan is dat natuurlijk een flinke klap voor haar prestige. Uh, er zijn ook wat tellingen geweest de afgelopen dagen. Er is zelfs bij het CDU-CSU een proefstemming geweest. Hoeveel mensen er dan nee zouden zeggen... zodat ze weten of ze die nog even flink moeten masseren in de achterkamertjes. Maar het is natuurlijk nooit zeker wat de mensen straks vanaf 9 uur zullen gaan stemmen. Wij spraken net met Otto Frieke hè? even voor acht. Uw, ja. Wouten, en, uh, van de FDP, parlementslid. En die zei, er is heel veel gepraat ingepraat op de parlementariërs... van bijvoorbeeld de FDP, die van plan zijn tegen te stemmen. Uh, ik neem aan dat Merkel dat ook heeft moeten doen. Ja, ze heeft dat in het, het openbaar gedaan. Hè. Ze heeft echt campagne gevoerd, zou je kunnen zeggen. Ze is de regio ingegaan, ook om de achterban... mensen die helemaal niet in de Bondstag zitten, maar... Die natuurlijk wel de stemming bepalen, uh, ook als je als, als parlementslid gewoon met je, met je eigen mensen uit je regio praat. Daar een campagne gevoerd, er zijn extra vergaderingen geweest met de fracties. Uh, ze heeft een optreden gehad in een van de best bekeken talkshows op de televisie. Uh, was ook bijna helemaal gewijd aan deze kwestie. Pap de Griekse premier, die was eergisteren in Berlijn, zodat ze ook nog weer in het openbaar kon laten zien... dat ze heel direct de druk op de ketel houdt bij die Grieken en achter de schermen, ja... Daar zijn haar vertrouwelingen natuurlijk ook al wekenlang bezig... om die dissidenten en die twijfelaars te masseren, te overtuigen. In sommige gevallen schijnen mensen ook bedreigd te worden... met consequenties bijvoorbeeld voor je carrière. Dus je merkt in alles dat Merkel en de rest van de regering... per se wil uitstralen dat ze zelf met een eigen stabiele meerderheid... dit erdoor krijgen vandaag. En Wat zit die, die tegenstanders, die dissidenten, nou zo dwars? Nou, inhoudelijk vinden ze het vaak stoplappend. Ze zeggen, er zijn geen echte oplossingen. We komen iedere keer met een noodfond. Dat krijgt dan weer meer bevoegdheden. Of er komen weer een paar miljarden in. Maar dat helpt natuurlijk bijvoorbeeld een land als Griekenland eigenlijk niet. Uh, een van de dissidenten die sprak van de week en die zei... Je zou toch nooit iemand die vooral in de problemen zit... omdat hij te grote schulden heeft, die zou je toch niet nog meer geld lenen? Dat is toch een raar medicijn voor iemand die veel te diep in de schulden zit. Dus ze zeggen, er moet een, een goede oplossing komen. Nou ja, daar zijn verschillende scenario's over... maar niet nog meer geld erachteraan gooien. En er zijn natuurlijk ook gewoon politieke motieven... want die steun aan Griekenland en andere landen... is niet populair bij de Duitse bevolking. Dus een aantal dissidenten speelt daar natuurlijk ook op in. Is Merkel trouwens niet gevoelig voor het feit... dat een meerderheid van de Duitsers tegen een groter Europees noodfonds is? Ja, daar is ze heel erg gevoelig voor. Maar ze trekt daar niet de consequentie uit... dat ze dan naar die sceptische bevolking eh, moet luisteren. Ze gaat eigenlijk de andere kant op. Ze zegt, dan moet ik de mensen nog maar een keer uitleggen... dat het er moet komen. En je merkt ook in de afgelopen maanden... dat ze steeds feller, eh, althans voor haar doen dan steeds enthousiaster... Eh, dat ze dat dingen verdedigt. In het begin eh, liet ze dat liever een beetje aan andere mensen over. mengde ze zich er zelf niet zo in. Nu is zij zelf degene, wat ik net zei... talkshows, grote optredens, eh, conferenties in de regio met de partij. zelf degene die dat verdedigt. Zij ziet zichzelf intussen ook in de traditie van... een Adenauer en een Helmoet Kool. En heeft Europa als het ware op haar voorhoofd getatoeëerd... en trekt daarmee door het land. Zij zegt, als de mensen het niet begrijpen... leg ik het ze graag nog een keertje uit. Maar deze kant moet het op. Nou, we zijn benieuwd vandaag. Wouter Meijer, hou ons op de hoogte op Radio 1. Dank je wel. Ronald Plasterk, goedemorgen. Goedemorgen. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Weet u eigenlijk hoe de Nederlanders denken over dat Europese steunfonds? Nou ja, vanmiddag weer een Kamerdebat, daar kunnen we er weer over uh, doorvragen. Ja, Want daarom bellen we u. Het standpunt van de regering was tot nu toe dat het noodfonds niet omhoog uh, hoefde of moest. Uh, maar we horen natuurlijk allerlei geruchten dat daar wel over uh, wordt gepraat. Uh, ik, ik weet in ieder geval <laughs> wat, ik, wat ik zelf vind. Uh, en dat is dat, ten eerste vind ik het heel goed dat Angela Merkel nu, nu echt um, um, inderdaad alles doet een nek uitsteekt. ...om steun te verwerven onder de bevolking. Ik denk dat uh, andere regeringsleiders daar een voorbeeld aan uh, mogen nemen. En, en er gewoon heel actief voor zijn om die argumenten nu uit te dragen... ...daar ook echt voor te gaan staan. Um, en kijk wat er ook gebeurt, of hoe het met Griekenland ook afloopt... ...of er we dan wel of niet schulden uiteindelijk worden kwijtgescholden. En in alle gevallen moet je een stevig noodfonds hebben... ...om te voorkomen dat die brand doorslaat... Naar andere zwakke landen in de regio. Naar, naar Italië, naar Portugal. Uh, moet je moet er niet aan denken dat het naar Spanje doorslaat. Dus um, uh, ik denk dat het belangrijk is dat het er komt. Um, en, en het wordt ook spannend. Het wordt ook spannend. Uh, omdat als ze daarvoor de steun van de SPD nodig heeft. De SPD heeft natuurlijk altijd uh, voorwaarden gesteld. Bijvoorbeeld dat de, de Griekse uh, schuld zou worden geherstructureerd. Ja, en wat wilt u daarmee zeggen? Ja, ja. Nou, dan daar kom je op een ander, want dat is tot dusver eigenlijk officieel altijd uh, onbespreekbaar geweest, taboe geweest. Ja. Um, en uh, we hebben zeg gezegd vanuit de Partij van de Arbeid een paar maanden geleden al gezegd... dat, dat wordt herstructureren voor het eerst uh, genoemd. Um, maar ook dan overigens moet je wel geld helaas erin blijven pompen om te voorkomen... dat een totale chaos wordt in Griekenland... En ten tweede dat het overslaat naar de rest van de eurozone. Hmm. Het is opmerkelijk, hè? De overeenkomsten tussen uh, uw rol en de, de, de rol van, van uw partij... Um, in die hele eurocrisis um, en richting het kabinet en, en de SPD... is belangrijk ja, dat voor Bondskanselier Merkel. Dat was er dus weer niet zo, omdat natuurlijk de SPD die kon in feite vanuit de oppositie zeggen wat ze wilde... want het was niet nodig voor de meerderheid. Maar als er nu wat mensen in de kring van, uh, van Angela Merkels coalitie afhaken... Dan krijg je inderdaad een opmerkelijk vergelijkbare situaties. Heeft u het er wel eens over met uw collega's in Duitsland? Ja, we hebben daar contact mee. En we zijn op veel punten ook, uh, de, de, de, eigenlijk de meeste, de belangrijke punten uh, zitten wat de sociaaldemocratische sociaal-democratische partij in Europa op één lijn. Hm. Je hebt een iets andere positie natuurlijk als je, uh, als je het puur vanuit de oppositie doet. Dat merk je altijd een beetje. Ja. Meneer Plastijk, in Duitsland spelen natuurlijk ook binnenlandse politieke belangen. Hè? Daarom is er ook zoveel strijd tegen. En omdat dus veel Duitsers er ook, ook tegen zijn... Um, komt er op het moment dat u ook om binnenlands politieke, politieke redenen kunt zeggen wij stoppen met steunen hiervan? Nee, ik denk dat we uh, het, de stabiliteit van onze economie, want het gaat uiteindelijk over het spaargeld van de mensen in Nederland, over hun toekomst, de banen voor onze kinderen. Um, daar, daar gaan we niet om politieke redenen uh, spelletjes mee spelen. Ook niet als het uw zetels blijft kosten? Uh, Moeten we zorgen dat, dat, uh, het, dat ik, ten eerste hoop ik dus dat, dat, uh, dat Rutte en de Jager het voorbeeld van Angela Merkel volgen. En er nu alles aan doen om de Nederlandse bevolking ook mee te Nee, leggen. dat begrijp ik hoor. Maar stel dat de PvdA nog verder wegleidt in de peilingen wat, wat zal dan het standpunt worden van de PvdA? Wordt u daardoor beïnvloed? Dan gaan we niet om die reden opeens onverantwoordelijk schade aan de economie toebrengen. En dat, ik denk dat als je dat wel zou doen, dat dat helemaal niet door de zou worden gecreëerd. Want mensen kijken toch dat je voor je oprechte eigen mening staat. Want u kunt en, uitleggen aan Nederlandse kiezers dat het belangrijk is voor Nederland. Ja, want de, de, de, ook alle scenario's die er zijn in, in, in binnenland en in het buitenland... voor wat er gebeurt als er daar een ongeorganiseerd faillissement van Fikland ontstaat... die zijn echt draconisch. Hè? Dat kost Nederlandse huishoudens duizenden en duizenden euro's per jaar, elk jaar weer. Um, en de, ja, dus, dus, dus dat moet je helder maken. Hm. En hoe ver kan het uh, wat betreft steun dan nog gaan? We hoorden net uh, Otto Frikke van de FDP zeggen... dit is het wel, uh, verviervoudiging van dat steunfonds waarvan sprake is. Dat, dat komt voor ons zeker niet in vragen. Uh, Horst Seehofer van CSU zegt dat ook. Wat zegt u? Is dit wel de absolute grens nu? Zegt dat fonds, dat moet zo'n brandgang graven, heeft alleen maar zin als die zo diep en zo breed is, dat hij toch moet als ik hem inderdaad beter niet graven. Dus uh, dat moet zo fors en zo stevig zijn, dat je hem vervolgens overigens ook niet hoeft aan te spreken. Omdat je dus zegt: kijk, maar dat is, we hebben zo'n stevige garantie. Het is dus niet geld wat je geeft, maar je hebt dus een, een garantstelling. Waardoor de markten zien dat het geen zin heeft te speculeren op het omvallen van, uh, ja. van de hele eurozone. En nog één ding daarbij zegt: er wordt nu de laatste tijd heel veel gepraat, dat het lijkt een soort toverwoord, over wat dan heet een georganiseerd faillissement van Griekenland. Maar ik heb grote twijfels of iemand die dat zegt wel weet wat het is. Er is nog nooit sprake van geweest. Er is als een land failliet gegaan, maar dat ging dan om een autoritair gestuurd ontwikkelingsland met een eigen munt. En die hebben dus een, een democratisch bestuurd, modern ja. land. ...in een eurozone. En ik denk dat daar veel te lichtvaardig over wordt gepraat. Gaat veel geld kosten aan iedereen? Ja, dat in, in alle gevallen gaat het geld kosten... ...maar we moeten dat beperken door, door uh, ja, de verstandige beslissingen te nemen. Meneer Plasterk, hartelijk dank voor uw uitleg. Tot ziens. Goedemorgen. Ja hoor, er komt weer een nieuwe tablet bij. Nu gaat Amazon de strijd aan met de iPad van Apple. Hoort u zo meer over? Eerst naar Kees Kwaks om te horen hoe het is met de ochtendspits. Kees. Uh, die is op 180 kilometer. Denk zo'n beetje op zijn uh, maximum. En nog altijd de gevolgen van de spitsstroken die vanochtend niet open konden vanwege de technische problemen. Op de A1 Hengelo Apeldoorn. 8 kilometer nog tussen Rijssen en Badmen. Nou is die file 16 kilometer geweest. Dus het gaat de goede kant op. Een ongeluk op de A12 naar Utrecht tussen Zevenhuis en Nieuwebrug. 14 kilometer. De rijstrokken zijn weer open. Zorgt ook voor een lange file op de A20. Daar kom ik zo op terug. Uh, allereerst de A15. Gooi ik hem richting Rotterdam. Er loopt iemand in de Noordtunnel. Uh, de Noordtunnel is afgesloten daarom. Tussen Sliedrecht-West en de Noordtunnel. 5 kilometer. En de gevolgen van de file op de A12 zijn ook merkbaar op de A20. Vanaf Hoek van Holland naar Gouda... Voor Knoop met Gouwen, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het mooie weer, daarvan profiteert Mark-Robin Visser vanochtend. Hij is nu op de camping. Op de camping, ja Marcel, zeker. Nog even een kleine toevoeging aan de verkeersinformatie... aan de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee. Is het nog rustig of niet, meneer Wijtsma? Ja, het is nog steeds He? rustig. Nog ja. wel? Ja. ja. Ik lees op het ANP dat het toch gewaarschuwd wordt. Vooral in het weekend dat het uh, hier druk gaat worden. Nou, we hopen het. het is, uh, de mensen zijn van harte welkom. Het is in ieder geval nu eens een keer weer prachtig weer. Na deze hele slechte zomer, kan ik wel zeggen. En ook... Ik moet ook zeggen, na een heel mooi uh, voorseizoen wat we hier hebben ja, gehad. Het was heel veelbelovend. Het was heel veelbelovend. En toen donderde het allemaal in elkaar. Ja, ik heb, uh, al die jaren dat ik hier werk, uh, heb ik nog nooit meegemaakt. Zo'n drukte met de Pasen, dat we helemaal vol stonden. Mensen genoten allemaal. Lekker fietsen, lekker de natuur verkennen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat viel in elkaar dat de kinderen de vakantie kregen. Toen uh, was het meehallen voor ons. Hey. Je hoort de rust, hè? Hoe, hoe zei u nou? Je proeft de rust hier. Je proeft de rust, ja, inderdaad. Luisteraars, ja. Proeft, u even, proeft u even met ons mee? Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, ja. De stond heeft... Wat fijn gegeven. dat u hier mag werken. Ja, het is een... Uh, het, het is niet meer werk. Het is een zeer grote hobby. En ik moet ook eten, dus ik krijg er ook een, een heerlijke vergoeding voor. En, uh, maar ik ga iedere dag echt uh, heel veel met plezier naar huis toe. Maar ik ga met nog veel plezier aan mijn werk. En, ja. en ik heb fijne collega's. Fijne collega's. Die zien we nog niet. Misschien dat we die straks nog even zien. Misschien kunnen we nog even, even het sanitair eventjes... Want daar bent u verantwoordelijk voor natuurlijk. Hè? Even hier op de herenafdeling kijken of alles in orde is. Goedemorgen. Ja. Hoe gaat het? Het gaat prima. Ja, even elektrisch. Ja. Even scheren hier. En hier nog wat, wat gesop. Bent u klaar voor een mooie nieuwe dag? Jazeker. Ja. We gaan weer genieten, hè? Nou, als het even kan. Goed. Ziet er goed uit allemaal, meneer Ja. Ook fijn door, te Ja. Ik blijf nog even hier op de camping, hoor. Want uh, het is gewoon heel fijn. Vindt u dat goed, Marcel en Lara? Ja, is goed, hoor. Nog even blijven hangen. Ja, werk maar rustig door. Wat heb je toch een goed leven? <laughs> Mark, goeie visser dus. Buiten. De Nederlandse volleybalster dan. Gisteravond gisteravond uitgeschakeld in de kwartfinale op het Europees kampioenschap. Oranje verloor van gastland Italië met 3-1 in sets. Geen prijzen en voorlopig ook geen Olympische kwalificatie voor Nederland. En dus teleurstelling onder meer bij speelster Fanzine Huurman. Ja, zeker wel. Uh, teleurstelling is groot. Ik denk dat we heel sterk terugkomen in die derde set. En, uh, ja, we hebben gewoon kansjes. En uh, je weet dat je gewoon weinig kan laten liggen tegen Italië... En, uh, ja, het was, het, was, het was op het moment net te weinig. De surfdruk van Italië was bijna ongelooflijk. Hoe kun je je daar tegen wapenen? Nou, ik denk dat we ons best goed staan hebben gehouden tegen hun surf. Uh, ik denk dat het eerder een paar keer aan het begin van de wedstrijd was. Nou ja, daar raken we niet zo van in paniek. Kan je nog terugvechten. Maar ja, constante druk erop. Uh, als je moment eventjes een uh, klein beetje verslapt. Ja, dan krijg je het op je schoenen uh, terug. We, we hebben gedaan wat we konden en uh, nou ja dit is het resultaat um, was het zo dat um, was dit de selectie die het beste EK zou kunnen spelen was het niet lastig omdat je niet andere mensen uh, op kon stellen nou dat denk, weet ik niet denk ik niet we spelen hele zo heel de zomer eigenlijk al in, in deze opstelling met enige variatie en uh, daar zijn we eigenlijk niet mee bezig wie er op het veld staat die staat op het veld en die gaat tot het gaatje en dat hebben we denk uh, het hele toernooi gedaan de weg naar de Olympische Spelen wordt nu een stuk langer. Je had jezelf een enorme grote dienst kunnen bewijzen door heel ver te komen in dit toernooi. Is het een teleurstelling ook dat je nu nog harder moet knokken om in Londen te komen? Nou, we hebben met alle scenario's rekening gehouden. en uh, Het is zoals het is. We moeten het hiermee doen. en uh, ja, We moeten iets langere weg nemen. Maar uh, laten we het als een uitdaging nemen. Eind deze zomer toch in Londen? Dat is nog steeds jullie vaste overtuiging? Ja, uh, we gaan gewoon door wat het, wat het volgende ook op ons pad is. Een uh, pre-OKT, -OK uh, we gaan daarop focussen. Zij van zien huurman tegen Lars Geers. En een pre-OKT -OK is trouwens een kwalificatietoernooi... om op het Olympisch kwalificatietoernooi te komen. Aha. Zeven minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Zei het al eventjes, gaan het hebben over tablets. De iPad krijgt er namelijk een concurrent bij. De grootste internetwinkel ter wereld, Amazon, komt met een eigen tablet. De Kindle Fire, die doet alles wat je van een tablet verwacht... zegt iemand van een Amerikaanse consumentenorganisatie... die bij de presentatie aanwezig was. Op dit you can je je Amazon-videos... je boeken, je muziek en uh, andere content onto the device. And what's really interesting about it is the price. At $199, this is very aggressively priced. It's less expensive, even the most analysts thought... ahead of the announcement. Nou, vooral de prijs is bijzonder, zegt deze meneer. Voor net uh, geen 200 dollar heeft u het ding in huis. Internetondernemer Roland Stekelenburg, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Hoe kan het dat die Kindle zoveel goedkoper kan zijn? Nou, Amazon gebruikt een ander model. Amazon is de grootste internetwinkel uh, ter wereld. Die verkopen films, games, applicaties, muziek. En die willen hun geld niet verdienen met dit apparaat, maar met de content die ze erop gaan verkopen. Uh, dus het is een ander model. Ja, dus is het wel um, überhaupt een concurrent dan van de iPad? Is het niet een. Iemand zegt dat ook op Twitter, een heel ander segment. Ja, het is een, het is een ander apparaat. Uh, wat niet bedoeld is ter vervanging van je computer. Uh, maar uh, voor de bij. En dan moet je het ook anders uh, in de markt zetten met een andere prijs. Want nu ja, om 500 dollar uh, uh, voor een tablet uit te gaan geven, dan ga je toch denken, ja, heb ik dan mijn laptop nog wel nodig... En... Hoe ga je dat dan doen? Dit is echt voor de bij. Je kunt er wel gewoon het internet op, je kunt browsen, je kunt een beetje mail sturen. Maar het is niet bedoeld de vervanging van je computer. Het is echt een apparaat om, om films te kijken, muziek te luisteren, boeken te lezen, spelletjes te spelen, cetera. Maar is dat nou net ook niet de functie, de functie, zijn dat niet de functies waar men de iPad voor heeft? Ja, dat blijkt uh, wel in toenemende mate. Dus daarom denk ik ook dat het een hele serieuze concurrent van Apple uh, van de iPad uh, gaat worden. Vooral omdat die die basisfunctie zo goed doet, uh, maar zo ontzettend veel goedkoper is. Ik bedoel, het is minder dan 150 euro waarvoor dat ding uh, straks in de winkels ligt. Ja, en dan ga je denken van ga ik 500 euro voor die net wat mooiere, net wat betere uh, Apple iPad uitgeven. Ja, dat wordt dan een hele lastige keuze. Is um, Apple met de iPad überhaupt wel eens serieus bestookt, Roland? Ja, er, zijn er zijn er concurrenten. Er zijn ongelooflijk veel tablets op de markt gekomen de afgelopen tijd. Uh, elk merk heeft het geprobeerd, van Blackberry tot Sony tot Asus, noem het maar op. Die hebben allemaal geprobeerd in datzelfde segment, 400, 500 dollar, een vergelijkbaar apparaat neer te zetten. En het is eigenlijk voor iedereen mislukt. Nou, Amazon kiest nu voor een ander model en gaat er dus gelijk zo ver onder zitten dat ja, voor iedereen die nu nog wat wil proberen is gewoon 200 dollar de prijs. Uh, en Apple blijft de grote uitzondering, die lukt het op de een of andere manier wel. Um, maar ja, dit is nu een beetje de norm uh, geworden. Ja, maar hoe lang lukt het ze nog? Hè? Want heeft Apple nu een, een serieus probleem? Nou, dat zal moeten blijken. Uh, dat ding van Amazon, hij heette de, de Kindle Fire, onthoud dat. Uh, die gaat in november komt hij op de markt en de eerste kwartalen, zo gaat dat dan altijd, hè, de verkoopcijfers ja, zullen een indicatie geven van hoe hard dat gaat. Maar ik verwacht wel hier uh, een, een serieuze verschuiving in de markt. De enige partij, kijk, Amazon heeft ook hele diepe zakken. Zoals ze dat zeggen, ze kunnen ook investeren. Ze hebben een enorme marketingkracht. Dus het is wel een van de partijen die het Apple echt moeilijk kan gaan maken. Nou, net voor de kerst op de markt. En ja, zoiets past fijn, wel ja. onder de boom, inderdaad. Roland Steeklenburg, dankjewel. Graag gedaan. Van de 36 betaald voetbalclubs hebben er 32 grote financiële problemen. Er is veel geld nodig om te overleven. Gaan gemeenten dat betalen? Waar ligt de grens? Daar gaat het over in Podium.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 KAL Express. Excellence. Simply delivered. Radio 1. Het NOS-journaal. Vluchttijd bij Brand-Vos-Lager. En aanslagplannen op Pentagon vereideld. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. De tijd die mensen hebben om uit een brandend huis te vluchten... is in moderne huizen nog maar drie minuten. Dertig jaar geleden was dat nog zeventien minuten. Met een vluchttijd van drie minuten is een brand sneller dan de brandweer. Duurt gemiddeld acht minuten voordat die ter plaatse is. Dat blijkt uit informatie van de Brandwondenstichting in het kader van de Nationale Brandpreventieweken komende maand. De vluchttijd is flink korter geworden door de betere isolatie van woningen. Rook en giftige gassen verspreiden zich snel en blijven langer binnen huis. En ook bevatten moderne meubels vaker brandbare stoffen. In Amerika is een man opgepakt voor het beramen van aanslagen op het Pentagon en het Capitool. Volgens de FBI wilde de man de gebouwen aanvallen met op afstand bestuurde vliegtuigjes die hij wilde volhangen met bommen.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 van de FBI. De Bondsdag stemt zo direct over verhoging van de Duitse bijdrage... aan het Europese noodfonds. Dat noodfonds is bedoeld om Europese landen die kampen met hoge schulden... zo nodig te hulp te schieten en te voorkomen dat de crisis... in de eurozone uit de hand loopt. Duitsland staat al garant voor ruim 120 miljard euro. Als de Bondsdag akkoord gaat, komt daar nog eens 88 miljard bij. Volgens correspondent Wouter Meijer geldt de stemming vooral als peiling... voor het vertrouwen in bondskanselier Merkel...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 Het is de bedoeling dat de Afghaanse strijdkrachten tegen die tijd in staat zijn... op eigen kracht de Taliban en andere opstandelingen te bestrijden. En dan Gouda. Burgemeester Wim Cornelis mag aanblijven in die gemeente. Volgens een onafhankelijk rapport wekte hij de schijn van belangenverstrengeling... bij de bouw van een vakantiehuis in Elmina, een stad in Ghana. Met die stad heeft Gouda een vriendschapsband. Er werden in Ghana ook lokale bouwvoorschriften overschreden. De gemeenteraad nam gisteravond genoegen met de excuses van de burgemeester. Ik betreur het dat ik u, de gemeenteraad van Gouda, de stad en mijzelf in de positie heb gebracht waar wij ons thans in bevinden. Maar ik vind het wel goed om deze discussie te kunnen voeren. Al was het maar omdat ik uit deze discussie lering wil trekken. Burgemeester Cornelis van Gouda. 31 van de 35 raadsleden steunde het aanblijven van de burgemeester. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Ook vandaag mogen we weer genieten van een nazomerdag met flink wat zon en plaatselijk zomerse temperaturen. Nou, op dit moment is het in het oosten een graad of 10, in het westen zo'n 15 graden. En verder komen er voornamelijk in de oostelijke helft van het land mistbanken voor. Plaatselijk is het zicht nog minder dan 200 meter. Nou, de komende uren zullen de mistbanken verdwijnen en volgt een zonnige ochtend. Vanmiddag blijft het ook zonnig en wordt het zo'n 21 graden aan de kust tot 25 à 26 in het zuiden van het land. De wind die komt vandaag uit het zuidoosten en is zwak aan zee matig van kracht. Vanavond en komende nacht, dan is het helder, koelt het af naar een graad of 10 en opnieuw ontstaan mistbanken. Kijken we naar morgen, vrijdag, dan volgt ook weer een zonnige dag met weinig wind en maxima tussen 20 en 25 graden. Ook in het weekend blijft het nazomeren. Ah, de opvallende files staan op de A12 vanaf Den Haag naar Utrecht... tussen Zevenhuizen en Nieuwbrug, 13 kilometer. Dat is het gevolg van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Van Nijmegen op de A15 naar Gorkum tussen Dodewaard en Tiedel 6 kilometer. Een ongeluk in de Noordtunnel op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Het zorgt voor 10 kilometer file vanaf Sliedrecht tot aan de Noordtunnel. Er zijn twee rijstroken dicht. A18, Varsenveld richting Zevenaar, 4 kilometer per knoop. Oudijk.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Spanje is weer een massagraf ontdekt uit de Spaanse burgeroorlog. Die woedde tussen 1936 en 1939. In Gerres de la Frontera in Zuid-Spanje liggen zo'n 600 vermoedelijke slachtoffers van de troepen van generaal Franco, latere dictator van Spanje. Correspondent Rob Zoutberg in Madrid: uh, Rob, uh, weer een massagraf ontdekt. Hoeveel zijn dat tot de laatste jaren? Nou, de, je, je ziet dat uh, tien jaar geleden is men hier begonnen met dat inventariseren en openmaken van die massagraven. Sindsdien, hè, dus sinds de eeuwwisseling, zijn zo'n 200 graven in het land opengemaakt, alles bij elkaar. zijn uh, sindsdien zo'n 5.000 lichamen uh, geborgen. Uh, de vondst nu is enorm. Het is niet de grootste, maar het is wel een ja, omvangrijke. Worden er ook nog steeds veel mensen vermist uit die periode? Ro? Nou, kan je, wel, kan je wel zeggen, er is een inventarisatie gemaakt destijds... onder die onderzoeksrechter Garçon. Hij komt op 2000 graven die nog ergens in het hele land zich bevinden. Let wel, Lara, dan gaat het dus om 114.000 mensen. 114.000 Spanjaarden, tegenstanders van het regime... die nog altijd ergens in dat land waar we allemaal op vakantie gaan... nog uh, langs de kant van de weg liggen, onder strandjes begraven. Ergens liggen die mensen nog. Het zijn ongelofelijke aantallen. En het, ja, ze, ze bestaan nog altijd. Ja, dit graf is gevonden in Geras de la Frontera. Uh -huh. um, net als in Malaga uh, waar de grootste was. He, met ja. 2800 stoffelijke overschotten. Klopt. Ook in het zuiden. Wat is de reden daarvan? Nou, het is een hele simpele verklaring. Uh, de, de burgeroorlog die begint destijds met, een, uh, met, met, met de opmars van troepen onder leiding van generaal Franco vanuit Marokko. Zij steken over en komen dan in het zuiden van Spanje terecht. Het is dan de zomer van 1936. Ja, dan beginnen ook de afrekeningen die aan het begin van die oorlog natuurlijk het sterkst zijn. En ja, Is het dus ook niet raar dat daar in het zuiden nu, bij de la Frontera. Waar een detentiecentrum was, nu al deze lichamen zijn teruggevonden, daar vonden afrekeningen plaats. Mannen, vrouwen, kinderen, tegenstanders, de rooien werden daar neergeschoten. Wat maakt het ontdekken van zo'n graf um, los in Spanje? Nou, um, helemaal. Niets, kan je okay. zeggen. Helemaal niets. Um, ik was gisteren op zoek naar een bericht hierover. Want ik was benieuwd wat publiceerde kranten hierover in Spanje. Het dichtst wat ik in de buurt kwam was een krant uit Ecuador... die dit bericht gisteren had meegenomen. Moet je nagaan, het Spaanse journaal gisteren geen woord hierover gerept. El Pais vanmorgen wel trouwens een beetje een bericht daarover moet ik zeggen. Maar kennelijk, hè, dan moet je erbij bedenken... In 1975 overlijdt Franco, dan sluiten... De verliezers en de overwinnaars, kan je zeggen, van die, van die burgeroorlog, links en rechts, een soort, een soort pact van het zwijgen over het verleden. Hoor eens, we gaan het er niet meer over hebben. En kennelijk is dat pact nog altijd van kracht. Je, moet je je voorstellen, want dat is een aardige manier om het te vergelijken. Stel dat dit bij München was gebeurd. 600 lichamen, 600 tegenstanders van Hitler teruggevonden. Dat was wereldnieuws geweest, dat was groot nieuws, ook in Duitsland geweest hier op een of andere manier niet. Hier wordt er nog altijd gezwegen. En je ziet ook nu, hè, er komen verkiezingen aan. rechtse oppositie keert terug uh, hier in, in, in de regering. En die hebben ook al gezegd, we gaan de, subsidies, de staatssubsidies... die onder Zapatero zijn ingevoerd om dit soort graven open te maken... die gaan we weer weghalen. Het moet voorbij zijn, afgelopen met het, met het gegraaf in het verleden. En je zal zien, als dat gebeurt, hè, als die subsidies weer worden weggehaald... dan wordt dat verleden dus weer een beetje ja, weggestopt. Rob Saalberg, vanuit Madrid, dank je. Als de weersomstandigheden het toelaten... dan zal China naast Rusland en de Verenigde Staten... na vandaag zijn eigen ruimtestation hebben. Het Hemelspaleis heet vrij vertaald het ruimtelaboratorium... dat China vanmiddag hoopt te lanceren. Zo'n lancering in China klinkt zo ongeveer als volgt. Nou, zo zou dat ongeveer moeten klinken. Boudewijn Ambrosius, hoogleraar ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de Chinezen ook zo ver dat dat hemelse paradijs, zoals het heet, bewoners heeft? Um, dat zal niet meteen gebeuren. Um, dit ruimtestation, of het, het eerste poging tot een ruimtestation, zal in eerste instantie gebruikt worden om um, koppeltechnieken uh, te onderzoeken. Uh, de bemanning zal worden aangevoerd met een uh, ander voertuig en, uh, in de toekomst. En uh, voordat dat gaat gebeuren zullen er eerst drie testvluchten plaatsvinden... waarbij een onbemande versie van zo'n voertuig aan het uh, ruimtestation... dat dan vandaag gelanceerd wordt, gekoppeld wordt. Ja, en die, die Tiangong-1, want zo heet die, zo heet die wat, wat stelt dat dan voor? Wat zweeft daar dan straks? Uh, daar zweeft dan een, uh, ja, een, een bewoonbaar uh, complex uh, van ongeveer... Uh, een meter of tien lang, drieënhalve meter doorsnee, voorzien van allerlei klimaatsystemen, bemanningsverblijven enzovoort. En dat wacht dus nu eventjes tot de bemanning gaat komen. Ja. Nou is het snel gegaan, hè? in alle opzichten met China en de Chinese technologie. Geldt dat ook voor de Chinese ruimtevaarttechnologie? Ja, die is, die is ongelooflijk snel gegaan. Uh, in 1970 hebben zij hun eerste satelliet gelanceerd. Dat was nog in de tijd van Mao. Uh, en daarna hebben ze een, uh, een enorme ontwikkeling uh, doorgemaakt. Uh, een heel groot aantal raketten ontwikkeld. Speciaal voor de ruimtevaart. En uh, ze zijn ook op de commerciële toer gegaan. <coughs> Gedurende tien jaar, ergens tussen 1990 en uh, 1999... zijn er ook diverse uh, Amerikaanse en Europese satellieten... door Chinese raketten gelanceerd. En uh, ze hebben dus daarmee bewezen... geheel zelfstandig een uh, volwijdige ruimtevaarttechnologie uh, uh, op te bouwen. Ja, en hoe, hoe zelfstandig is dat? Wordt die... Duren ze voort op Russische en Amerikaanse technologie of kopiëren ze dat? Of hebben ze een hele eigen lijn ontwikkeld? Nou kopiëren, eh, het moet gezegd dat hun bemande eh, toestellen die lijken nogal op de Russische toestellen. Maar dat heeft mede te maken met het feit dat je in de ruimtevaart niet zoveel keuzes hebt over de vorm. En eh, dat er bepaalde redeneringen zijn die eh, maken dat je een bepaalde voorkeursconfiguratie hebt. Eh, dus een eh, letterlijke carbon copy is het niet. Maar uh, het lijkt wel erg op de, op de Russische systemen. Nou geldt bij technologische ontwikkelingen uh, vaak de wet van de remmende voorsprong. Is het denkbaar dat China binnen afzienbare tijd Amerika en Rusland voorbij streeft? Uh, niet ondenkbaar. Uh, je ziet dat uh, in de Verenigde Staten dus uh, ja, door het uh, politieke gekrakeel over NASA dat daar uh, alles steeds trager gaat, hè. dus de besluitvorming over de opvolger van de shuttle uh, heeft heel lang op zich laten wachten en uh, ja, wat vroeger in acht jaar kon, hè, van een beslissing nemen tot naar de maan gaan, dat, uh, dat duurt tegenwoordig uh, allemaal veel langer voordat uh, nieuwe systemen ontwikkeld zijn. En China heeft die systemen inmiddels uh, beschikbaar, dus uh, zij kunnen wat dat betreft uh, een voorsprong gaan nemen als uh, de Amerikanen niet uh, een beetje opschieten. Ja, en ze willen naar de maan. Op 2020, een, een Chinese taikonaut op de maan. Wat, wat, wat hebben ze daar te zoeken dan nog? Weet ja, u Ja, um, Waarom wil hij naar de maan? Um, nou ja, ja, de Amerikanen het het... deden het destijds uit prestige eigenlijk. Hè. Dat hebben ze later wel toegegeven. Al, al zou het wetenschappelijk van groot belang zijn. Is dat bij de Chinezen ook nog? Ik denk dat dat uh, nog steeds een rol speelt. Hè. Dus uh, laten zien uh, hoe, hoe knap je bent en hoe, en hoe goed je bent. Maar uh, er is natuurlijk ook een uh, veel grotere streven. En dat is, uh, ja, net zoals Columbus zeg maar, de onbekende wereldzee opging. De mensheid uh, zal uh, onherroepelijk uh, de ruimte gaan uh, onderzoeken. En uh, wil verder. Uh, zal misschien maandbasis uh, gaan bouwen. Uh, zal naar Mars willen, om te kijken of daar uh, leven uh, mogelijk is... of dat er leven nog misschien bestaat. En uh, ik denk dat de Chinezen daarin uh, een, uh, een rol willen spelen. Ja. En vult dit, deze ruimtevaartplannen en, en praktijken... de Chinezen met onmiddellijke trots? Absoluut, met onmetelijke trots, ja. Uh, wij krijgen regelmatig Chinese delegaties en uh, samenwerken met andere universiteiten. En uh, ja, zij praten echt met ongelofelijke trots over hun prestaties. En ze zijn altijd heel trots als ze uh, daar een uh, rol in hebben mogen spelen. Ja, kijken hoe groot die rol gaat worden na vandaag. Is die lancering maar goed laten verlopen. Als de weersomstandigheden het toelaten, tenminste. Maar Wijn Ambrosius, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Zo dadelijk een reportage uit het uh, Noord-Soedanese Nuba-gebergte... waar de bevolking gebombardeerd wordt door president Al-Bashir. Hoort u zo meer over. Eerst naar Kees Kwaks. Wordt het al minder met die ochtendspits, ja, Dat dacht ik een kwartiertje geleden wel, maar nu zijn we toch weer boven de 200 kilometer gekomen. Hm. Dus, uh, Richting het strand? <laughs> nee, nee, ah. nee. nee. Um, de problemen zitten op de A15, vanaf Gorcum naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Er staat 12 kilometer file achter vanaf Hardingsveld, Giersedam. Het tweede probleem was de A12 vanaf Den Haag naar Utrecht. Een aanrijding bij Nieuwebrug. Daar zijn de rijstroken open. Het de file langzaam op. Maar het zorgt ook voor een hele lange file op de A20. Vanaf Hoek van Holland naar Gouda. 10 kilometer bij knooppunt Gouwe. En ook de N11 is volgelopen van Leiden naar Bodegraven staat vast voor de aansluiting met de A12 in dik 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, de weg naar het strand richting Bloemendaal staat nog niet vol. Dat vertelde Mark-Robin Visser ook al eerder. Maar, Mark-Robin, ik kan me wel voorstellen... dat uh, de camping daar nog opmerkelijk vol staat. Jo, er staan hier hartstikke veel mensen. Het zijn wel over het algemeen pensionado's, hoor, moet ik zeggen. Dat is natuurlijk logisch. Maar uh, ik voel me dan ook zeer bevoorrecht dat ik hier vandaag ook mag werken... Net als uh, meneer Weitsema, die doet dat al heel erg lang. Ze noemen hem hier de nachtburgemeester. En hij komt net met de krant aan, het Haarlems Dagblad. Heel grappig, maar je kijkt op de voorpagina. Staat gewoon het verhaal over uh, het mooie weer. En ook over de ijsbaan waar ik vanmorgen, uh, vanmorgen was. Ik ben vanmorgen begonnen bij de ijsbaan hier in Haarlem... waar de machines op volle toeren draaien. Vanaf zaterdag kunnen we schaatsen. Maar als ik deze campingbewoner nou zo bekijk... dan denk ik niet dat u uh, zin hebt om te gaan schaatsen. Ik ga niet schaatsen. Daar bent ga, u niet voor, hè? Ik ga het lekker in de zon zitten. Ja? <laughs> lekker niks doen. En waar gaat u dat doen? Gaat u dat voor u, uh, hoe bent u hier? Ja, met de caravan. Ja? Ja. Uh, we hadden in de gaten dat het uh, mooi weer blijft. Dus uh, ja. ik had een paar dagen uh, niks te doen. Dus lekker met de eens, vrouw en ja. de caravan hier naartoe. Lekker met het strand, lekker fietsen. Ik hoorde vanmorgen van Gerrit Hiemstra Absoluut. dat het een oude wijvenzomer wordt... Nou, van <laughs> mij mag het. In Duits kennen ze dat ook, hè? U spreekt een beetje Duits, nou, want u heeft veel Duitse gasten. Ja, ik spreek een klein beetje Duits, ja. maar dan op mijn manier. Hè. En wat dus zeggen we dan? Een, een Alte en uh, sommer hè? Een Alte sommer Ja, zeker. <laughs> ja, dat staat in de krant hier, hè? De kunstijsbaan gaat open zaterdag om 12 uur. Nou, dat wordt dan zweten voor de mensen die daar willen gaan fietsen. In Groningen hebben ze het zelfs uitgesteld, die ijsbaan, want ja, het wordt gewoon hartstikke warm. En hoe bereid je je daar dan op voor op zo'n camping? Ja, wij gaan natuurlijk zorgen dat zoals normaal, als het niet druk is of wel druk is, wij moeten de camping schoon houden. Ja. En dat is een van de belangrijkste dingen, zeg ik altijd. We Heb moeten... ik net gezien, we zijn net in de washokken even geweest en uh, het is netjes, hè? Ik ben hier al een paar keer geweest, het is prima verzorgd. Je ziet er ook ontzettend fris uit, moet ik zeggen. Een mooi schoon wit shirt aan. Kom er net vanuit. Of pers geschoren. <lacht> kom, er net, kom er net uit. <lacht> En dan verder zeg, de afgelopen zomer was hier natuurlijk ook niet zo best. U bent hier personeel. Heeft u de mensen extra moeten vermaken? Ja, dat, dat is wel een beetje zo. Dat merk je ook aan de mensen nu met dit mooie weer. Ze komen wat vroeger hun bed uit. Ja. Uh, we staan nu nog meer op de weg, maar over een paar uh, uurtjes dan kun je niet meer staan van de fietsers. Want iedereen gaat lekker fietsen nu weer. Dat heb ik van de zomer echt gemist. Ja. Kleine kinderen die dus uh, binnen moeten spelen. Ons animatieteam is binnen geweest. Ja, dat is niet anders natuurlijk. Hè. Dat, dat mis je eigenlijk, dan die, die, zo, die zon toch echt wel. Gelukkig krijgen we nog een beetje een bonus. Daar waren we wel aan toe. Ja, dat zeker wel. Huh? Ik ben blij dat ik even naar Italië geweest ben. Dan heb ik toch Kijk. ook nog even drie weken ja. mooi weer meegepakt. Dan heb je geluk gehad. Ja. Maar ja, ik ben ook gewoon in Nederland gebleven. Ja, deze meneer is naar Italië geweest. en ja. Hij had hier moeten blijven. Eigenlijk. Dat hadden wij veel liever gehad Dat weet je toch niet van tevoren? Nee, dat weet je niet van tevoren. Bedoel, we doen er alles aan. En we hebben... Ook een heerlijk beeld. Er daar. Daar komt een mevrouw aan ja, in een rode kamerjas. Ja. Met roze pantoffels en een grote boodschappentas. Ja, maar die zal wel de andere kant... Zou komen... daarin zitten? Ja, ik denk de, de hand... De make-up-tas. De make up, -tas. De make -up -tas. ja. Gaat ja. naar het washok. Ja, want de winkel is nog niet open. De winkel is nog niet open. Die gaat zo open. Die is nu nog lekker dan uh, warme broodjes bakken. En, uh, het is zo heerlijk hier. Kan ik hier ook gewoon niet even blijven. Er is nog plekken. Hoeveel mensen staan er hier nou op de camping? Nou, ook dogenlijk durf ik het niet te zeggen. Want uh, we hebben, het lijkt hier rustig. Ja. Maar we hebben aan de andere kant ook een heel nieuw gedeelte. Wat ook toeristisch is geworden. We hebben 150 extra plaatsen erbij gekregen. En, het is wel een gigacamping. Dus er zijn hier wel, duizend plekken geloof ik. Ja, een kleine duizend plekken. Maar dan ook voor de huur eenheden hebben we er nou doorbij. Ook mensen die graag zo met dit weer. Uh, is het, uh, ja, we zijn natuurlijk aan het einde van het seizoen een beetje. Maar we hebben de waarde in te en Wil je kamperen? Het dus vraag me wel af of je nou ook nog moet insmeren nu. Uh, dat ja, denk ik wel, een maar ik, ik doe het niet. U doet dat niet? Nee, maar wat die meneer net zegt, het ja. is een giga-camping. Maar je merkt het niet. Je merkt het niet? Het is niet. hartstikke rustig, het nou, is heerlijk. Het is, het is, ja. Of u nou hier zit of aan, aan het bakken op de camping, uh, het is gewoon geweldig. En gaat u ook wel eens naar het strand? Ja, zeker ja. wel. Want het wordt hartstikke druk waarschijnlijk het weekend, hè? Ja, nou, dan loop ik toch een paar meter verder. U kunt het lopen doen. Ja. Maar aan de, aan de zeeweg hier straks uh, staat het vol. Ja, dat uh, denk ik ook. Maar we gaan hier door de duin heen naar de zeeloping, En dan lopen we een stukje naar rechts. En, en, en dan zitten we niet hutje mutje. Ik blijf hier gewoon, Marcel en Lara, voorlopig. Is dat, uh, is dat, is dat goed? Ja, moet je wel oh, even het? roze ja. pantoffels ook nog kopen. Ja, die wil ik, nee, toch ook. Die al, dat, dat ik. hoort ook. Ah. <laughs> ik had wel ro roze teenslippers, heb ik wel. zie je, ik wist het wel. <laughs> dan hoor ik er ook bij. Ja, op teenslippers, dat is, uh, ja, op slippers oh. door de duinen. En dan ja, lekker dat... sloffend naar het strand toe. Mm. En je hoeft ook niet over de zee want vanaf oh. de camping kunnen wij zo naar het strand toe lopen. En dat is een, echt een, een wandelpad dan. En, uh, ja, ik, dat... ik ga even liggen hoor, straks. Jullie hebben een prachtige camper bij jullie, dus ik ja, bedoel, waarom? <laughs> waarom niet? Ja. Wie, doet wie doet me wat? Eens kijken wie we morgen op wat gaan sturen dan, uh, ja. Nou ja, dat komt dan wel weer. Het is uh, acht minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar uh, Soedan, in het zuiden van het Noord-Soedan. Daar gaat het om. Er wordt nog steeds hevig gevochten. Daar leveren de Nuba's, dat is uh, de bevolking in de Nuba-bergen... fel verzet tegen het Arabisch regime van president el-Bashir. Het antwoord daarop is zeer gewelddadig. Bashir laat bombardementen uitvoeren op die opstandige bevolking. Afrika-correspondent Koert Lindeyer begaf zich tussen de slachtoffers. Hij sprak er ook met Jozef Lagu, die de mensen leert hoe ze de meeste kans maken om de bombardementen te overleven. Door het uh, hoge gas, eigenlijk van links naar rechts, bommenkraters. Hieronder ligt een uh, dode koe geraakt door een van uh, de bommen onder dit uh, hoopje takken. stinkt inderdaad. We staan nu in uh, zo'n bomkrater. Dat zijn scherven van, uh, van de bommen. Ik ben een gigantisch rotsteen ja, die uit elkaar is gespat door uh, een uh, bombardement, ontmoet ik Ibrahim Al-Boeddha. Om uh, tien uur s ochtends. Uh, ...kwam uh, de Antonov, iedereen rende alle kanten uit, maar wij oudjes, we haalden het niet op weg uh, naar, uh, naar de rotsen. en toen viel ik en raakte gewond. Jesse, in deze bomkrater is het water, het is regenseizoen, helemaal rood geworden. Wat is dit voor soort bom? Some uh, effects on the human beings uh, like Coughing, sneezing, itching of the body. De omgeving hier veranderde van kleur. Bovendien mensen en beesten uh, hier die niet direct de, door de bominslag werden gedood, die kregen daarna huidziektes, die kregen ziektes aan hun ogen. Nu zit hij in uh, de bescherming in een afdeling van de, een humanitaire organisatie hier die de bevolking wil beschermen tegen dit soort uh, aanvallen. Hoe doet u dat? Eh uh, we just uh, usually advise the RSV uh, vigilance that uh, they should be uh, put masks on them. their. Ranne mensen aan een masker op te zetten als uh, er een bom valt. Maar u maakt een grapje. Hoe kom je nu in Godslam aan een aan een masker in dit gebied? Uh, we use a handkerchief or piece of cloth or either if you f yes a shot on your body you just eh uh, Je uh, moet run. gewoon uh, je shirt voor je voor je mond houden of uh, je zakdoek op een andere manier. Kan het niet. Als er andere bommen vallen, wat raadt u dan aan mensen te doen? Je moet gewoon plat op je, op je buik gaan liggen. Niet bewegen en vooral niet in paniek alle kanten uitlopen. En u denkt dat alle mensen hier dat inmiddels weten? To the, uh, communities to have bomb and Behalve gewoon plat op je buik gaan liggen, zijn mensen nu ook uh, schuilkelders aan het bouwen. Want dat is natuurlijk het allerbeste: in een schuilkelder de, uh, duiken zodra er een uh, vliegtuig overkomt dat eventueel kan bombarderen. Denkt u dat we nog gebombardeerd worden in de komende paar dagen? Uh, like, as you, you, you This we, we just came here. U heeft de Antonov nogal over, uh, horen overkomen. Maybe we, we get bombed, we don't know, but we will be ready at any time that we're gonna get bombed. Lay it down flat. Lay down flat, plat op het gras en dan overleef je het misschien. Morgen een reportage van Koert Lindijen over de tienduizenden Noemas die op de vlucht zijn geslagen voor de bombardementen. Ze houden zich schuil in grotten. Hulporganisaties worden door noord soedan niet toegelaten in het gebied. Naar aanleiding van de schietpartij in Alphen aan de Rijn... heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een onderzoek gedaan... naar de wapenvergunningen in Nederland. Dat rapport van de Onderzoeksraad wordt vandaag gepresenteerd. Dan kijken we naar vooruit na 9 uur. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam, Bernard Welten, hoofdcommissaris in Amsterdam, politieman in de en neemt afscheid van het korps. Frank Starek, stadsdichter over het dichten voor doden zonder nabestaanden. Columniste Hannah Bergvoets is gastrecensent. Alberto Stegeman en Peter van der Meers in het journalistenpanel. De sportweek van Frits Barend, veel satire en live muziek van de Hype. U bent welkom in De Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdag.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 Dit is Radio 1.